Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Europa houden ze de Britten nu goed in de gaten. Niet vanwege de brexit, maar vanwege het coronavaccin. De Britten willen vanaf volgende week al de eerste mensen een prikje geven. De Europese club die medicijnen moet goedkeuren... wil nog even wachten tot er meer testresultaten zijn... Dat correspondent Sander van Hoorn. Niet alleen om te weten of het veilig is, maar ook bijvoorbeeld om te weten of het voor alle bevolkingsgroepen op dezelfde manier werkt. En daar hebben we dus over drie weken, vier weken, hebben we daar meer duidelijkheid over. Want dat is natuurlijk het verschil. Het is niet alsof je een half jaar later begint in de rest van Europa. Dat is, uh, gaat echt over weken. Het plan is dat als alles goed gaat, wij hier in Nederland op 4 januari beginnen met vaccineren. Bij een designkantoor in het Brabantse Erp is een medewerker besmet geraakt met het coronavirus. Op zich niet bijzonder, maar omdat de drie personeelsleden geen zin hebben om thuis tien dagen in quarantaine te gaan, besloten ze samen op hun werk te gaan wonen. En dat zorgt voor een bijzonder stukje teambuilding. De band met je collega's, ja, die was al goed. Maar ja, nu zit je dus 24 uur per dag bij elkaar op scheep, Dus uh, er kunnen twee dingen gebeuren. Of het gaat uh, alleen maar beter worden, of eind van de week vinden we elkaar niet meer leuk. In een geheim ruimte in zijn bestelbus had een man uit België 1,2 miljoen euro verstopt. Hij werd betrapt tijdens een controle in Den Haag. Hij reed ook vol gas af op een politieman. Hij is opgepakt en wordt verdacht van witwassen en poging doodslag. En je ziet ze opeens overal elektrische deelscooters. Van het slot te halen met een app en in te huren per minuut. De gemeenten zien het vaak als een duurzaam alternatief voor de auto. Zoals in Groningen, daar rijden 500 van die dingen rond. Ja, ik moet even wat ophalen, maar hij heeft geen van mij. Dus van mijn huis net buiten de grachten naar hier. Hoe ver is dat? Ik denk 10 minuten op de fiets. En op de deelscooter? 5. Kijk eens zacht hier op de grond. Hè? Ja. Wat staat daar? Niet parkeren. Oh, dan zou ik hem nog wel even ergens anders neerzetten. Oké, okay, dank je En dat laatste, daar gaat het nou net vaak mis. Veel gemeentes hebben last van fout geparkeerde scooters. Bijvoorbeeld op de stoep. Daarom stellen veel steden er nu regels in. Zoals een maximum aantal scooters en vaste parkeerplekken. En dan nog het weer. Het gaat vanavond op meer plekken regenen. Het koelt nauwelijks af. De zon heeft er morgen opnieuw geen zin in. Grijs en regen. En het wordt een graad of zes. ZFM, verkeersupdate. ZFM, verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 rijdt het verkeer langzaam vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Naar de West en Hilversum Noord. 8km file met 20 minuten vertraging. Komt door een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is daar dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid.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 Zin in ZFM. -M -M. Met nu. Jouw keuze. ZFM. De Krochten. Een zoektocht naar de wortels van de leden. Een programma van Rick Seur en Pim Groof. In deze tweede aflevering zijn we op bezoek bij Harry Hartel. Dit interview werd opgenomen op maandag 13 september 2020... We starten meteen met een live optreden van de houseband voor de KRO Radio in 1980 met het nummer Funk It Up. We horen hierin Harry Harthold zijn band aankondigen. Die wel bij en af en dat geheel onder aanvoering van een brandnieuwe mijn lady on vocals let's hear it voor Lisa Schulte Nordhol onze gast van deze aflevering van De Krochten, een zoektocht naar de wortels van de Nederrok. Welkom, Harry. Hi, hallo. Jij bent voor ons een uitstekend geschikte gast, want je loopt al heel lang mee in de wereld van nederrok. Ik ben voor... bang van wel, ja. <laughs> ja Vooral als gitarist, maar ook als zanger, componist en nog veel meer. De luisteraars kunnen je kennen van de houseband... Solution, de van de fanband. Misschien kun jij die opzomming nog aanvullen Harry. Ja, Django Edwards en de Friends Roadshow. Daar heb ik ook nog een heel aantal jaren Europa mee onveilig gemaakt. Ja. Dus en misschien en moet je even zeggen voor de jongere luisteraars die dat ook al was. Ja, Django Edwards was eigenlijk een, een clown, raar genoeg, maar dan een rock roll clown. Ja. Uh, en die um, is zo in de 70e jaren in Amsterdam, ja, wij wonen in Amsterdam, begonnen met het Festival of Fools, ja. dat was in de tijd van alle alternatief entertainment, hè. in het Vondelpark veel openluchtvoorstellingen. Uh, voorstellingen en dat was eigenlijk een vorm van rocktheater, zeg maar. Ja. Dus met band en rockmuziek, maar ook met ...kostuums... Uh, en decoren en chaos in het algemeen en, en meme en alles zat erin, dus het was een soort mengeling van, van muziek in theater. Ja. en theater. Uh, en ja, zeer uh, gewaagd, niet voorzichtig. Nee, nee. <laughs> maar, ja, dat was, dat in de 70 was niks voorzichtig. Ik dat Maar daar heb je heel hele rook mee rondgetrokken. Hè? Ja! Niet ja de, niet de zelfs de daar de buiten minste zalen, ik, hè? Hè? niet de minste zalen nee nee nee dat was hij was heel hij was toen ik uh, toen, in 1985 80, vroeg hij mij om erbij te komen en ja en uh, ik, ik tot die tijd heb ik natuurlijk in allemaal Nederlandse bands gespeeld ik heb nog met Magiet Eschhuis ook gespeeld naast ja. en, en met al die bands had ik op een gegeven moment alle zalen in Nederland wel gezien en het leek mij ontzettend leuk om uh, uh, om naar het buitenland te gaan. Maar Nederlandse bands komen niet makkelijk in het buitenland. Hè. Er is wel eens een optredentje net over de grens in Duitsland of op een festival in België, maar daar blijft het meestal bij. Ja. Uh, en hij was heel populair toen al in, in, uh, in Duitsland, Italië. Uh, ja, dus de eerste, eerste wat ik met hem ging doen was zes weken naar Rome. Ja. Weet je wel? Ja. En, uh, en nou ja... Daarna heb ik zo'n zeven, acht jaar, eigenlijk tien maanden per jaar uh, gereisd met hem. Mm. En zelfs op een gegeven moment acht maanden achter elkaar in Parijs gestaan. 180 shows, weet je wel. Oh, oh, oh. <laughs> en, uh, want en een leuk zaal voet... ook in Parijs? Ja, mooi is in, in La Cigale. In Carré, Daar uh... hebben we wel gestaan, maar geen ogenmaal. Ja. ja. Nee, maar dat was, ja, dat was verschrikkelijk leuk. Ben op de Olympische Spelen in Barcelona, uh, heel Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Polen, Spanje. En dan maanden achter elkaar. Dus het was echt wel een rock'n'roll circus hè? met alles erop en ja. eraan. Maar ik denk dat het iets makkelijker was omdat het ook theater was. Ja. En theater is cultuur. Ja. En rockmuziek is geen cultuur, het is dus ja. subcultuur, weet je. Dus uh, dat is een ander soepie. Ja. En dat geeft wat meer mogelijkheden financieel, een, een dure productie. Dat was met veertien man en, en twee vrachtwagens en crew en uh, al geluid, licht, you nee. Know. Maar ik ben zelfs ook nog naar Canada geweest met hem en zo. Dus dat was een, een tijd voor veel avontuur. Ja. ja, heel leuk. En wat voor nummers speelde je dan? Ja, dat, dat is, nou nogmaals, dat, dat, zal, dat werd dus niet bekend vanwege de songs. ...maar vanwege de sketches, snap je wel? Oh, ja. En dat waren heel verschillende stijlen. Dat komt van een hele heavy metal... ...maar dan waren het parodieën. Een hele heavy metal ja. tot country zijn. Maar dan altijd aangekleed in een soort verhaal... Met, ...met alles erop en eraan. En hij was een, een, een hele bijzondere man. Iemand met een ongelooflijk fysiek charisma. Weet je wel, van een... een Verbaal en een muzikaal was hij niet eens zo fantastisch, maar, maar hij was fysiek zo grappig en zo sterk. Ik zei wel, ik heb natuurlijk heel veel op podia gestaan met met kleine bands, grote bands en allerlei zangers en frontmensen. Maar het verschil met hem was altijd. Ik zei altijd van kijk, als ik stel dat er een podium zit in een zaal, het podium is leeg. En ik kom het podium op, dan denk je, hé, hey, komt iemand het podium op? Ja. En als Django het podium opkwam, dan was het gelijk vol. Snap je? Die ja, eiste ja. die ruimte op. Die had een, een fysiek charisma, een expressie. Ongelooflijk, dat was zijn kracht. En dat ging een tijd ontzettend goed in Frankrijk. En dat zijn natuurlijk grote markten. Weet je ja. al. Als je dan eenmaal, je komt een paar keer op televisie en het begint, het begint zich verspreiden, het, het, het nieuws, dan, dan kun je ook meteen overal en, en heel veel spelen. Ja. Dus dat was leuk. Dus en ik de heb de altijd, de... altijd iets gehad van reizen en muziek maken, die combinatie, oh, dat is voor ja. mij perfect. En hoe oud was je toen dan? Uh, nou, moet ik even snel rekenen? Ja. <lacht> <hijen> uh, ideale leeftijd, 35. Oh, uh, ja, hè? Ja. Geen broekie meer, nee. maar nog geen oude. <laughs> nee, dat leef ik Ja, ja. En, ja. en, en uh, zo tuss ja. tussen mijn 35e en mijn 45e, zeg maar. Ja, okay. En dat, ja. Uh, ja, dat is wel een, een, een tijd om nooit te vergeten. Een ja. tijd die nooit te vergeten was? Nee, dat ga oh. ik nog niet doen ook. <laughs> Hoe is het nou begonnen eigenlijk, Harry? Wat waren je eerste inspiratiebronnen? Met mij. Ja. Zeg maar even teruggaan naar de tijd dat je nog een jongetje was. Dat ik nog een jongetje was. Dat, je, dat de muziek je opviel. Ja, nou ja, dat is een beetje wat ik noemde. Zo helemaal als jongetje. Dus echt, echt. Uh, nog helemaal niet in de muziekwereld. En zelfs nog geen, geen muziekmakend. Nee. Ik begon het begon echt met de vroege. Uh, de Eveliep de vroeger ook een rol. Ja, nee. En En ja, uh, mijn eerste plaatje was. Uh, wap, ba, bloe, ba, blap, ja. en <laughs> Ja, boem. <Ja. laughs> Snap je? Ik had iets van, wow, wat is dit? Dat, dat, dat deed toch al een vonkje, een vonkje branden. Hè? Ja. Maar dat vertaalde zich nog niet in de idee van... ik moet muziek maken of ik word muzikant. Ik, uh, ik zat op school, ik deed gymnasium. Ik was, was een goede leerling. Ging daarna... Nou, laat ik even niet te snel gaan. Maar, ja. um, Want wanneer, uh, toen ging je gitaar spelen. Ja, nou dat is een beetje met een, uh, een hiccup gegaan. Van, uh, op een gegeven moment had ik iets van ik. Ja, ik had die, je zag die dingen op televisie, wat jij noemde, Thielman Brothers, Ebony Brothers. Uh, en, en vroeger rock and roll dingen. En toen had ik iets van oh, dat lijkt me toch ook wel heel erg leuk. Dus toen vroeg ik van mijn ouders, ik denk dat ik 13, 14 was hoogstens, vroeg ik een, een, uh, eigenlijk een banjo voor mijn verjaardag, want dat banjo. was ja, dat was toen had je inderdaad Jan en Kjeld Jan en, Kjeld, en die, ja. die speelde gitaar en banjo. Ik wist er allemaal niks van. Mijn ik kom uit een absoluut niet muzikaal gezin, dus niemand wist er eigenlijk iets van. en een oom van mij had verteld dat ik ...dat als je banjo kon spelen, kon je ook gitaar spelen, maar andersom niet. Okay, ik oh. heb dat later, toen ik nadacht, eigenlijk nooit begrepen. Maar, nee. maar goed, ik vroeg een banjo en dacht ook een banjo voor mijn verjaardag te krijgen. Ik ging naar een muziekwinkel in Amsterdam, de, de Kade, om daar mijn eerste lessen te krijgen... En die man, daar zaten wel wel, wel 15 kinderen, allemaal met andere instrumenten. Niemand zegt, nou jongen, ga zitten, gezellig, leuk dat je er bent, pak hem maar uit. En ik doe keurig dat hoesje open. En we zeiden, ja, we hebben alleen één probleempje. En ik zei, oh ja, maar ze. Hij zei, ja, dat is geen banjo. Nee. <laughs> Het bleken mijn ouders een mandoline gehoogd te hebben. En als iets niet rock'n'roll was in die tijd, dan was het wel de mandoline natuurlijk. Maar ja, weet je wel, je hebt een mooi cadeau gekregen van je ja, ouders tuurlijk. en die hebben iets van niet zeuren joh. Dat is, de, hè? Dat, dan, dat is ook goed voor je muziekvorming. Dus ik heb het geprobeerd. Hè? Maar ja, dat was, dat, uh, dat was echt zo'n Italiaanse... Uh, ...osole mio-mandoline. Uh, ja, ja, ja. Dus ik, heb even, ik, moet, ik moet in die tijd toch... ...My Bonnie is over the ocean hebben kunnen spelen. My Bonnie... Met, met zo'n plek te meedoen. Maar dat was er toch niet. Dus toen, ja, ik, ik zag het helemaal niet zitten. Ik durfde het niet aan mijn ouders te vertellen. Dus ik ben nog wekenlang op maandagmiddag met een gulden in mijn zak. Voor de na de les vertrokken, alleen nooit naar de les gegaan. Nee. Ik kocht daar friet van. Ja. Of een zakmes, weet je wel. Tot die man dus op een gegeven moment belde van, nou, hij is nou al heel lang ziek. Weet je wel. Ziek? Hoezo? Nou ja. Toen heb ik dus uh, een op mijn donder gehad. En, en dat was eigenlijk uh, het einde voorlopig van mijn uh, mu ja, muziekcarrière. Ja. En nou, een paar jaar later, ik, ik had in dat, in dat milieu, wat, echt, wat ik er zei was een absoluut geen, geen muzikaal milieu. Maar ik had één artistieke oom. En die was kunstschilder. Een beetje commercieel kunstschilder. hij was getrouwd met de zus van mijn vader. En heette Van Gogh. Oh, en was ja. verre familie. En dat was een beetje de zeg maar de zigeuner van de, ja. van de familie. De rare oom met een beetje lang haar. En, uh, en die, speelde, die speelde gitaar en die had een elektrische gitaar. En dat boeide mij mateloos. Dus die gaf mij op een gegeven moment een akoestische gitaar te leen. En. Um, ...en een raar genoeg een harmonica, een, een oh. mondharmonica. Oh. Ja. En niet zomaar één, maar een chromatische. Ja. En dat is knap ingewikkeld, zeker ja. als je niets van muziek weet. Ja, en toen niet zei van hij van, we, we zullen eens testen of hij A-weg heeft, weet je wel. Dus toen gaf hij mij een briefje, ik weet het nog heel goed, met vier liedjes... ...die heel regelmatig op de radio te horen waren. Radio Luxemburg, ja, Radio Medio ja. Londen eh, wishing and Hoping van Dusty Springfield, Trains and Boats and Planes van Bert Becker, dat soort dingen. En dan zei hij, als je het liedje nou hoort, moet je proberen mee te spelen. En dat was mijn eerste, mijn eerste muziekles eigenlijk, oh. weet je wel. Nou, <laughs> en, uh, en nou ja, ja... ik kon het mee te spelen. Wat huh? lukte. Nou ja, ik zat dus op die mond pop en dan... En op de, ja, dat moment, ja, dat lukte me enigszins. Nou, toen mocht ik dan een, een gitaar van hem lenen... en ik uh, leerde, ik weet het nog heel goed, het c akkoord. En hij zei mij, nou, als je dat akkoord nou leert, C7, hè? Ja, ja. En die kun je opschuiven, dus dan kun je eigenlijk alles spelen. Dat leek me wel aantrekkelijk, weet je wel. Later bleek hij er dus ook helemaal niks van te kunnen. Dat wist ik toen nog niet. Nou ja, zo is het begonnen. En toen kreeg ik toch... Uh, mijn ouders zagen wat ik enthousiast was. Dus ik denk dat ik in een jaar of 14, 15 was... dat ik mijn eerste gitaar kreeg. En ja, dan gaat het uh, al snel verder... Hè, van een jongen en vriendje op school... een duo en uh, spelen op schoolfeestjes... Ja. En, en dan langzamerhand, ja, ik zeg altijd van, het is heel erg, je moet geluk hebben. Het is heel veel toeval in een, in een mensenleven. Hè, van. En dan ben ik gewoon net op het moment dat ik zelf heel erg geïnteresseerd was, werd, ben ik de juiste mensen tegengekomen die me verder konden helpen. Ja. Ik weet nog dat ik wat eigenlijk echt bij mij de knop omzette van ik wil godverdomme muzikant worden, dat was dat ik voor het eerst in mijn leven op vakantie ging naar Engeland, dus in mijn uppie, naar kennissen van mijn ouders, dus een mannetje van 16, alleen naar, naar Londen. En dat was uh, een van de eerste openlucht grote openlucht festivals, jazz, uh, Windsor Jazz and Blues Festival. Ja. En, ja, en nu zouden mensen er goud voor betalen... maar daar zag ik dus op één dag... Fleetwood Mac met Peter Green... Jeff Beck met Ron Wood en Rod Stewart... in de Jeff Beck Groep... John Mail met Mick Taylor... en The Cream... een van hun allereerste concerten met Eric Clapton... Good. op één dag live... En, nou ja, yeah, I've never been the same, <laughs> weet je wel. <laughs> Toen had ik echt iets van, ah, dit wil ik ook. <laughs> en ja, daarna, dan word je heel fanatiek, hè. Ja. En dan, uh, en, en, uh, ja, op een gegeven moment toch de juiste vrienden ontmoet, waar je iets van kon leren. En wel de school en, afgemaakt? Wel de school afgemaakt, zelfs gaan studeren. Ik heb geschiedenis gestudeerd. Ja. En dat komt ook langzaam. Hè? In het begin ben je gewoon een fanatieke liefhebber, amateur. En dan op een gegeven moment wordt die studie steeds saaier. En, en, ja. En, ja. en heb je iets van, het zal misschien toch wel te gek zijn als ik hier mijn broodje mee kan verdienen. Nu een nummer van The Cream. De band die Harry in 1966 zal optreden op het Windsor Jazz Festival. Je hoort I Feel Free van hun eerste album Fresh Cream uit hetzelfde jaar. Bump, bump, bump, bump, bump, bump, I feel free, bump, bump, bump, bump, bump, bump. I feel free, <laughs> Zelf op zo'n podium staan, ja, dat is dubbel. Het is enerzijds de muziek, soms he, van van uh, zeker als je he, bepaalde muziek die, ja. die jou het meest aanspreekt of, of bepaalde muzikanten die jou ontzettend aanspreken daar, daar kan je natuurlijk vreselijk van genieten maar om, als ik het zelf uh, vanuit mezelf zie is het spelen voor mensen is, uh, ja? is heel heel erg leuk ja het is het, ik weet niet, het is een soort daar doe je het allemaal voor, je doet het natuurlijk er niet voor om zo leuk in de huiskamer te zitten studeren weet je wel? Nee, Want, ja, dat, dat is een fase maar het is, ja, dat is dan een beetje ja, dat, de, dat, bedoelt, hè, ja. dat ja. moet resulteren in het aan mensen laten horen en, en tegelijkertijd ik ben nooit echt een een, een, een echte gitaarfreak geworden ik heb wel heel veel gitaars en heel veel stijlen en al die dingen en ik vind het nog steeds het leukste wat er is maar ik ben heel erg een bandjesman en bij mij is het, ja, en het, het qua jongens bestaan van een, van een bandje. Ja? Oh. Ja, dat is voor mij heel erg belangrijk. Uh, vier jongens in een oude schuit, ja. weet je wel. Um, zeg ja, maar, ja. zo van... Het is al in een busje. Ja, dan, ja, of, uh. ja, nou, en, en, en, en, en daar, is, daar zijn natuurlijk allerlei, er zitten ook allerlei maar, maars aan, hè, van... Het kan natuurlijk ook heel verschrikkelijk zijn en... en en dat je, s'morgens om acht uur uit de studio kwam... Met, met, met nog een, een keyboard in je nek... in een Fort Angliaatje met vier man. En dan sta je in de file, voorkomen doorgedraaid. En dan zie je zo'n man naast je met een elektrisch scheerapparaat... die klaar is om de dag te beginnen. En jij hebt iets van, waar is mijn bed, weet je wat? Dat is ook een deel van de realiteit, hè. Maar, um, ja... Dat toch wel en daar heb ik eigenlijk, eigenlijk geniet ik daar nog steeds van, uh, dat, het, het samen onderweg zijn en, en ook wel een beetje het qua jongens bestaan, ja? een beetje oh. buiten de keurige regels okay. van het maatschappelijk ja. leven. Weet je Ja, wanneer de, de, de eerste oude schuik waar je op staat? Sorry, nogmaals? Het eerste oude schuit waar je het eerste bandje. bandje het, het eerste bandje, ja, nou, ik, heb, ik, ik heb helemaal in het begin, toen was ik nogal lang geen. geen ik mezelf nog geen beroepsmuzikant, maar toen heb ik, deed ik mee, want ik was dan een leuke amateur, weet je wel. Want ja, ja. Ik, kon, ik kon al voor mijn leven al aardig spelen. En. Uh, en er was een, waren vrienden van me die de, als hobby hadden die een rock'n'roll bandje met, uh, die deden covers. En, uh, en dan deed ik af en toe mee om wat uh, solootjes te spelen en zo. Ja, ja. Ik weet niet eens meer hoe ze heeten, nee. maar dat is dus echt een beetje uit de Thielman Brothers tijd, oh. zeg maar. Weet je. Oh. Zo van uh, de mm, de rockers, weet je wel. Ja. En, uh, maar wat, wat echt toen, toen kwam ik Peter Smit tegen en Peter Smit is, uh, nog, ben ik nog altijd heel goed met mijn vriend en met hem samen zijn we eigenlijk begonnen om dingen echt echt uh, ja uit te pluizen zeg maar en Peter, met Peter ben ik toen uiteindelijk de houseband begonnen. Oh. Dat is mijn eerste echte band. Weet je? We begonnen als ja we waren bevriend, want wij waren ontzettende liefhebbers, hè. we waren de eerste die luisterden naar uh, The Meters uit New Orleans en Little Feet en al die bands en Sly Stone, and, ja. weet je wel, van, uh, dat was in, in Nederland nog allemaal niet zo populair nee. en wij dachten ook dat we het allemaal beter wisten natuurlijk. <laughs> ja. En uh, toen raakten wij bevriend met Rick Zaal en Wim Noordhoek van de VPRO ja. Radio. Ja. En die vonden ons wel een leuk, uh, leuk clubje. Ja, en uh, ik herinneren, dat wij vroeger dat soort muziek, die jij nu noemt, dan noemden wij altijd VPRO -radio. Ja, absoluut. Die hoorde je namelijk alleen op vrijdagavond ja. <laughs> tussen 8 en 10. Ja. Mooi, precies als jullie <laughs> ja, ja, ja, ja, leuk, ja. <laughs> op, uh, op ja. de VPRO radio. Historic ja, absoluut. Ja, maar dat is inderdaad wat je zegt, je moet de juiste mensen tegenkomen ja. eigenlijk. hè? Ja. Ja, geluk ja, ook. Ja, het geluk is hebben. zo vaak het juiste ding, op, maar is eigenlijk met alles in het leven van. He, Soms worden mensen heel rijk van een idee, maar als ze dat idee tien jaar eerder of tien jaar later zou hebben, ja. dan, had het helemaal niet gewerkt. Weet waar, je wel? Dan ja. heb je net in de tijd geweest. Of, en, uh, en toen mochten wij, voor, omdat we met hun in die tijd had je nog alleen de NOS waren ja. niet al die en dan had je wel een VPRO en een NCRV en de Vara, <coughs> maar er was één faciliteitencentrum. Dat was de NOS. Ja. Dus de radio-studios, tv studio's En al die omroepen kregen dan zoveel uur in die, het beschikking over een studio om iets te doen. En, en, en die jongens hadden dan, eh, ik noem maar wat, op donderdagmiddag van drie tot zes. had de VPRO, de radiostudio, acht sporen. En dat was voor die oh. tijd heel bijzonder. En dan deden wij, dan mochten we daar onze eigen dingetjes opnemen. Dan waren we nog niet eens echt een bandje, we speelden niet live, weet je ja. wel. Maar dan, dan waren we nog mee bezig en dan repeteren ja. en dan dachten we ja. nee. En, en in ruil daarvoor maakten wij jingles voor de VPRO. En het is wel leuk, dat allereerste, die periode is, is later uh, uitgekomen op een uh, LP, dat was ook mijn eerste plaat, zeg maar, waar ik op stond, uh, Zeldzaam en Zonderling heet het, van, op het VPRO label. Ja. En dat was het VPRO Huisorkest, zo heten we toen. Ja. <laughs> en uh, nou, daarmee gingen wij we waren allemaal Amsterdammers, daarmee gingen we repeteren in de kelder van Paradiso, dan heb je het over 1974, denk ik ongeveer. Toen werd er gevraagd als Paradiso Huisorkest en deden we daar, dat was ook allemaal anders dan nu. Daar werden speciale avonden georganiseerd, uh, Bietelavond, uh, Bob Marleyavond, weet ik veel, en dan maakten wij het huis een beetje dus we deden al die stijlen we waren met bezig dat is een goede leerschool natuurlijk en in ruil daarvoor mochten nou, we het... nee niet per se ja. nog nee dat nee, deden het, het allemaal zelf ja. Ja. en daaruit en dat was, dat, was toen, dat werd toen Paradiso House Band en daaruit toen zijn we echt een band begonnen zelf en dat was eigenlijk de eerste Nederlandse funkband, echt een beetje heavy funk ook wel Vandaar dat ik, dat ik, toen jullie mij vroegen naar belangrijke nummers uit, uit mijn carrière, ja. uh, dat ik met Dancing Shoes, uh, want dat was de eerste single. Ja, ja, ja. En, oh, de uh, hitjes, hè? en dan was, was, ja, dat is helemaal, het werd ook nog een hitje. Ah, <laughs> <Ja>. <laughs> en dan heb je natuurlijk helemaal, ervol, zie je wat. <laughs> Jij ja, ja, ja. ja, weet het beter, ja. we zijn te gek. <laughs> de oude band. uh -huh. ja ja ja ik schreef, ik schreef eigenlijk graag genoeg meer tekst dan muziek oh. ja, ik ben nogal verbaal dat ja. merk je misschien ja, ja ik, ben, ik, ik ben een talenmens ja. dat is eigenlijk mijn talent is, ik, ik doe alles op mijn oren en ik heb, ik heb gymnasium gedaan dus ik heb een goede bodem wat dat betreft maar ik spreek ook aardig wat buiten talen redelijk goed ook omdat ik veel in het buitenland heb ja. gezeten, maar het gaat mij makkelijk af. Okay. En ik, ik hou van taal. Van, uh, dus uh, dat, is, dat is eigenlijk voor een muzikant uh, ja. een beetje een... En hoe maak je dan een liedje? Uh, heb je een klein verhaaltje ofzo? Of, uh, oh, of het varieert, even? hè. Zo van, uh, soms heb je gewoon een, re een regel. Yeah. De hoek. Hè? Van als je, uh, het rugreinregeltje. Ja, ja. En soms uh, is het meer een sfeer of zo die, uh, die je wil okay. neerzetten. Maar in die tijd, nou als ik het nu hoor, als ik het nu uh, terughoor, dan. <lacht> <Nee>. <lacht> ja, nee, het, was, het was wel.. Uh... Fantasierijk, laat ik het zo zeggen. Okay. <laughs> maar we lulden er ook maar een in de kloos natuurlijk. En er was natuurlijk ja. heel, heel veel uh, Poulogne dancing shoes en keep on dancing. Hè? Nou ja, ook ja, die ja, echte vast, literatuur. Hoe lang heeft hij met het volgehouden? Um, nou, een jaar of vijf. Ja, in het begin ging het dus heel goed. Meteen, het eerste singeltje was top 10. En de eerste plaat, uh, LP. Uh, ...verkocht van 13.000 exemplaren, wat oh, voor die tijd ja. in Nederland echt heel oké okay was, ja. weet je wel... ...ja, en toen, we waren natuurlijk tegelijkertijd heel onervaren... ...en heel eigenwijs... <laughs> ...en, en <laughs> totaal niet commercieel ...ja, weet je, we waren echt ook wel een beetje Amsterdamse hippies... ...dus eigenlijk uh, vonden we het maar niks om op topop uh, te moeten spelen... ...playback en zo... Daar hadden we allemaal uh, toch wel bezwaren tegen. En dat was natuurlijk niet echt uh, wat de platenmans bij voor ogen had. Dus er waren ook wel een beetje alternatieven ja. wel? Dus toen zijn we, zijn, nou, we mochten we meer platen maken, maar uh, ja, die waren qua stijl ook. Want we hadden ook nog een heleboel andere hobby's. We vonden Little Feet ook te gek. En zelfs de Beach Boys vonden we te gek. Ja. Dus dan... Dan wordt het ineens een beetje onduidelijk van waar staat die groep nou voor. Ja. Maar daar waren we in die tijd zelf helemaal niet mee bezig. Het stomme is, wat je, dat leer je allemaal later pas. Dat zijn de regels van de showbiz. Dus als je een hit hebt, dan moet je gaan spelen. Want dan kennen we de mensen je, dan ben je ja. makkelijk te boeken. Maar wij hadden iets van, ja, ja. hé hey jongens, het gaat goed zo, zie je wel. Een van de nummers van Little Feet waar Harry geïnspireerd werd... is Rock'n'Roll Doctor album, beach don't hold me now, I'd let me feel safe. There was a woman in Georgia, didn't feel just right, she had fever all day and chills at night. Yes, a serious bind In times like this It takes a mammoth that style Like you to know I'm fine A doctor of the heart die ons intrigeert. Dat is waarom sommige mensen met hetzelfde of zelfs met meer talent niet doorbreken en andere mensen wel. In heel in het algemeen is zo'n vraag moeilijk te beantwoorden. Hoor. En Tegenwoordig is het al helemaal anders. Als tegenwoordig kun je het bijna zo zien. Als je er niet goed uitziet kun je het schudden. Ah. Snap je wel? Ja. Ja, ja. Nou ja. Snap je? Dat is gewoon zo. Van, het is... Het gaat helemaal niet meer om de artistieke inhoud, de kwaliteit, de, de, de, ik zit geen zure oude man hier, hè, van, nee, ja, ja. maar de kwaliteit van composities uit de 60, 70, 80 jaar vergeleken met, met heel veel van die computer gegenereerde uh, melodietjes ja, die, van ja, ja. tegenwoordig, die, dat is een ja. gigantisch verschil. Ja. Ja, maar ik bedoel, misschien ook uh, de tijd of zo? Ja, of? ja absoluut. Muziek ja. was in die tijd veel meer dan muziek. muziek je muzieksmaak bepaalde je sociale... Uh, kijk, We, weet ja? je wel van... je bedoel, was je uh, voor... Een rocker, of was je voor de Beatles ja, ja, ja. of was je voor de Stones, en weet je wel. Maar. maar ook uh, hield je van Bob Dylan, ja of nee, snap je wel? Protest ja. Strongs. Ja, dat, dat was de een, dezelfde tijd als de Vietnamoorlog ja, ja, ja. en al die dingen. Dus het, het, het, het, was een, het was echt tegen het establishment, tegen ja. de politieke moraal van de keurige vijftig jaren. Ja was je afzetten maar natuurlijk blowen. Ja, ja, nee. ja, ja, ja. En die drugs waren nog leuk, weet je wel. Ja, ja. Want dat gaf je niet meer in zich, ja, ja. weet je wel. Terwijl ja, ja. later ja, ja. was ja, ja. Dat was dat natuurlijk heel anders. Ja, ja. Snap je? Maar, maar muziek stond voor zoveel, en, en ik ja. bedoel. Dan kwam er een plaat uit van of dat nou uh, de nieuwe LP van Jimmy Hendrix was of, of, of van de band later bijvoorbeeld. Ja. Die draaide je grijs, ja. twintig keer op een dag, ja. weet je wel. Want ja. die kan ze dromen allemaal. Ja. En wie doet dat nou nog, weet je wel. Van alleen, oh, is... alleen de hoes, Marcel. het bestuderen ja. van de hoes ja. en, de, en alle informaties van... Dat, ja, nee, ik, dat is was, was een vorm van. Je, je identificeerde je ermee. Het, het, was, het stond voor veel meer dan alleen maar het melodie. Ja, dat is een leuke benadering. Ja. Maar het zou dat ook niet komen omdat je nu zo ontzettend veel meer muziek hebt of zo Of het aanbod is ja, zo Het is heel anders hè. Kijk, vroeger moest je sparen en dan kon je naar de winkel. En dan kon je als je. Ja. Gelukkig kon je, kon je net die plaat kopen en ja. die koester die je daarna had. Ja, en ja. nu, het, je streamt het uh, in, in een flut kwaliteit uiteindelijk. Op, op een paar van die, van die oordopjes, ja, ja, ja. weet je wel. En, en, we, en bij ons was het juist zo van die nieuwe plaat van Neil Young. Die klinkt toch te gek, weet je wel. Ja, de, ja snap je wel. En... Uh, ja, het is anders. Het, het komt en het gaat tegenwoordig, weet je wel. En, en dat is natuurlijk veel visueler ingesteld, alles ja, is met, ja. en, en dat is ook goed, hè. Dus Het is een andere tijd. Ja, wil, je, ja. je, je wil, als, als, als de elektrische auto is uitgevonden, hoef je ook niet met paard en wagen te blijven rijden, weet je wel. Dus dat is logisch, weet je wel. Ik kon je wel zeggen dat de muziek van nu slechter is... Dus nou, is minder interessant. Minder interessant. Ja, heel veel, ja. Hè? niet alles. Hè? Nee, er blijft goed. altijd goede muziek, er blijven altijd fantastische muzikanten, dus begrijp me niet verkeerd. Maar zeg maar, de doorsnee wat dan helemaal geld als popmuziek of zo. Ja, ja, ja, dat ja. is ja, maar dat ja. komt ook omdat, dat is ook, ook die, dat is voor ons, hè, van mensen van mijn generatie, is die hele beweging van dance en house en alles. En weet je wat de DJ eigenlijk. De nieuwe dus ja, artiest is ja. geworden. Ja, en DJ was voor mij vroeger wel een man die plaatjes draaide. Ja, en die ja, plaatjes ja. had ik volgespeeld. <laughs> ja. Niet hij, snap je? Dat is natuurlijk ook geëvolueerd. En die maken nu ook wel hun eigen dingen. Maar er is toch wel heel veel wat je op de computer doet. En, ja. En, snap je? En wat je allemaal recht kan trekken. Dus over een hele, en, ja, dat is de tijdgeest. Het is geen waardeoordeel over de over de mensen die dat doen, en daar, ook daar zitten natuurlijk hele creatieve gasten bij. Maar, en, en er zijn absoluut ook lichtpuntjes, maar in het algemeen vind ik het echt, echt ja, ja. veel minder interessant, minder veel minder persoonlijk. persoonlijk. Het is, maar dat is de hele tijd geweest. ik denk zo van, het is meer uh, hedonistisch geworden, het is ieder voor zich, snap je wel. Kikken op uh, ...op uh, zes uur achter elkaar lang diezelfde beestrum in je hoofd. Doek, doek, doek. En dan maar uit je dag gaan en dan uh, doe je er een pilletje bij, dan word je niet ja. moe. En dan heb je een fantastische avond gehad. En bij ons was het denk ik iets socialer, weet je ja. wel. Want, ah, nou, gewoon, ja, nou was ja. het wel zo dat je af en toe natuurlijk ook in de melkweg speelde... ...en <laughs> nou, iedereen lang uit op de persies daarbij ja. te blowen. Ja. Ja. En wat heb je verder gedaan naar de House Harry? Ja, nou, toen uh, moet, moet ik even goed, nou, ik, ik, ik deed er altijd al wel dingen bij, weet je wel. En dus ik, ik kende veel andere muzikanten, ook uit andere groepen. Ik deed ook wel uh, mee aan projecten, LP's opnemen met Jan Piet en Tex, met Peter Schneider. En had veel contact met Willem Ennis en Tom Barlage van Solution. Want die produceerde in die tijd ook platen. In, uh, in een studio in, uh, in uh, Groningen. En die vroegen mij als gitarist voor een aantal dingen. Dus we waren raakte bevriend. En, uh, en zij, ja, zij speelde nog steeds in, met Solution. Dan speelden ze, die bestonden best al lang. Maar dat was een beetje een symfonische, rock, uh, symfonische band. En die wilde eigenlijk een beetje meer rock invloed erin. En toen op een gegeven moment ze mij om, om gitaar te komen spelen bij hun ah, ja. en uh, dat heb ik gedaan. Toen hield net de house een beetje op, zo'n ja. 81 denk ik. En uh, ja, dat waren een paar fantastische jaren, echt. Als ik terugkijk, dan vind ik dat zelf muzikaal, qua muzikaal gezien, maar een van de hoogtepunten. Ja was gewoon een hele goede band met ja. hele goede muzikanten ja. en Je hele goede, en goede en er ook kwijt. En ja, toch wel. Ja, het veranderde, veranderde, hun wel. En tegelijkertijd heb ik er ook heel veel van geleerd, omdat zij echt dingen deden die ik daarvoor niet deed en uh, ik zou het nu ook niet meer kunnen. <laughs> Denk ik. Dat is knap ingewikkeld. <laughs> Tofbox. Tofbox. Tofbox. Oh ja, hoe kwam je daar ja. nog op? Ja, hoe ik erop kwam, dat weet ik eigenlijk niet precies meer. Weet je in die tijd probeerde je alles uit, hè. We waren op vaste kant bij Nederland Muziek op de Prinsgracht toen nog. Uh, Muziekzalen, gitaren, uh, effecten en dingen. En wij probeerden alles uit. Dat dus kwam de eerste gitaar, synthesizer, nam nou meteen mee. Uh, er, we waren daar goede klanten, dus we mochten alles uitproberen. <laughs> en... Uh, op een gegeven moment, ik, ja, ik, ik denk dat dat toch wel... Uh, er zijn eigenlijk twee... Né, iedereen zegt wel, Peter Frampton. Show ja, me the way. Ja, ja. Ja, maar, maar, maar, maar, maar, maar. Uh, weet je wel. Ja. Toch was dat het niet, voor mij, waar het mee begon. Maar het begon met iemand die niemand kent. En dat was zo, um, een Amerikaanse sessiegitarist. Die heette Wawa Watson. Wawa Watson. En, Wawa Watson. Wawa Watson, want hij was... Hij, hij, hij was bekend om zijn dat hij de wawa heel goed, hè, de wawa, het wawa-pedaal. Ja. En het wawa-pedaal ken je natuurlijk van Shaft en zo. Wakker wakker, wakker wakker, wakker wakker, wakker wakker, wakker wakker, wakker wakker, wakker En later van Jimmy Hendrix natuurlijk. Ja. Ja. dus de voortzetting van die wawa was eigenlijk die torqueboxen, die torqueboxen. Dat is de, op een ene manier sprak het me aan, het is een heel funky geluid. En uh, het werkt eigenlijk heel simpel, ja, het is geen, ele uit, het is geen het elektronisch effect, het is een mechanisch effect. Het is een, een speakertje, een klein tweeterje, um, en dat zit in een gesloten metalen doos, zeg maar. En wat je doet is dat je de... Dat, eigenlijk eh, als normaal heb je je gitaar met een speaker waar het geluid uit komt ja. en dan eh, daar zit een versterker en dan een, een speakerkast en op dat moment dat je die talkbox gebruikt gaat het hele gitaargeluid van de versterker naar dat spieteltje dat zit in een dichte box dus dat hoor je niet <lacht> maar er zit bovenop een heel klein gaatje daar gaat die slang op. Dat betekent dat al het gitaargeluid door die slang komt en dat gaat vervolgens, dat zit naast je microfoon getaped, hier op, op mondhoogte, dat steek ik in, de, in mijn mond en dan komt dus al het gitaargeluid in mijn mond. En gaat er dan door de vocal mic weer uit. Dus het is net als een zangstem, ja. zeg maar. Maar je speelt gewoon gitaar zo. Ja, ja, en dan kun je dus al ja. naar de, de vorm van je mond, of als je, je mond dicht of open doet, kun je, kun je daar. En als je dan ook nog dezelfde noten speelt als je zingt, want dan kun je er ook nog bij doen, ja. Dan, ja, dan kun je er een beetje mee praten, zeg maar. Maar het is gewoon, ik, vind, ik heb het altijd een fantastisch effect gevonden, ja. terwijl het super simpel is. Want bij gitaristen heb je honderdduizend effectpedalen, ja. je? en die komen en die gaan en, en sommige blijven altijd, maar, en, maar dit is zoiets van, de, dit is zoiets specifieks, dat heeft me altijd, ja. Maar het is ook een beetje een dingetje, hè, van, je kunt het natuurlijk op een avond één, hoogstens twee keer gebruiken, want anders heb je er van. Dus er werd een beetje een dingetje. En, en, en ik... Dus op een gegeven moment gold ik als... de talkbox specialist. Ja, ja, ja. En ik kreeg daar ook werk mee. Zo van, ik heb, ik heb ook plaatjes... van Doe maar en van Henny Vriend... en andere dingen, zo'n soloproject. Ja, ja. Dan werd ik ingehuurd voor... een solootje met... Ja. de talkbox. En, en ik ben het eigenlijk altijd blijven doen. Ja. En ik doe het nog steeds. Ja. Aan het eind van het eerste uur door de Harry de Talkbox in een meer rockachtig nummer van Solution, Bad Breaks en een live uitvoering uit 1983.